18, kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een jonge vrouw, Tijnen Schipper, stapt kordaat de regeringsgebouwen binnen in Den Haag. Ze wilde aandacht vestigen op het eiland waar ze geboren is, Marken, en de al eeuwen durende strijd tegen de zee. Verbouwereerd staren de ministers haar aan, maar wanneer ze haar verhaal begint, hangen ze aan haar lippen. Tijne vertelt over haar jeugd, de armoede, het te kleine Houten Huis waar ze met zoveel woonden. Haar ouders, haar grootvader Bappe, malle ome Piet, kleine Pietje en over Ariaan, haar tweelingbroer. Ze vertelt hoe Ariaan midden in de nacht het huis uitsluipt om zich te verstoppen in het schip van zijn vader. Hij wil laten zien dat hij een echte schipper is. Kom toch binnen, Kom toch binnen. het is geen weer. Marten, mag ik je juffrouw Teine voorstellen? Aangenaam. Ze komt van Marken en ze is de minister-president en mij aan het inlichten over de watersituatie al daar. Zeer informatief en buitengewoon spannend. Ik heb een kamer voor je op orde laten brengen. Het is echt geen weer om nog naar huis te gaan. Tijne was net aan het vertellen hoe haar broertje destijds kosten wat kost naar zee wilde gaan en hoe hij van plan was zich te verstoppen in het vooronder van een schip in de haven en er pas op volle zee weer uit de voorschijn wilde komen. Arian, dat was zijn naam toch? Ja, Arian. Ja, ja. Zeer informatief Absoluut Het zijn de verhalen die ons onze kennis verschaffen Marten Dat weet je toch Ik heb nog zoveel te vertellen aan uw man en aan de minister-president De laatste trein had me hooguit tot Amsterdam gebracht Ik ben vaak op Marken geweest Dat weet je toch nog wel Thomas Die keer dat we met... Oh, nou, uh... misschien moet je daarover straks nog even vertellen aan Tijne Laten we even oorlog sterk te komen Jij laat onze gast even haar kamer zien En ik maak intussen de haard aan Goed, kom maar Tijne We gaan hier naar boven de Stem van het Water Deel 2 Dromen Ik hoor een stem Die roept mijn hand Dat de stem Van het water Zijn Chocolademelk Warme chocolademelk en ga hier maar eens even zitten. U bent te aardig. Dus die... Aris Boes... had je broer door. Dat was je aan het vertellen. Je broer klom het plankier op... en Aris Boes had hem door. Ja. Wat, wat, wat moet dat? Hé. Hey, staan blijven. Hier, hier jij. Hé. Hey, staan blijven. Staan blijven, zeg ik. Au. Laat me los. Wat, wat, wat krijgen we nou? Ariaan? Wat doe jij hier? Muus! Muus! Kom er eens even bij. Wat is er aan de hand? Wie heb je daar? Alsjeblieft. Je eigen zoon. Wat voor de donder. Arjan! Ta, ik... Niks! Mond houden. Wat kom je hier doen? Het kwaad worden, ta. Ik wou... Ik wou zo graag... Ja, zeg het maar. Jij wil met ons mee. Ja, papa. Ik wil met jullie mee. Muus. Hoor je dat? Jouw zoon wil met ons uitvaren. Nou, je kunt zeggen wat je wil, maar Pit heeft hij. Een echte schipper is hij. Hij zal nog een goede schipper worden ook. Net op mijn woorden. Hij wil drommels goed dat hij niet mee kan. Hij moet eerst de school afmaken. En daarna, daarna zien we wel weer. Misschien moet hij eerst wat jaren de boer op. Ik wil niet de boer op. Ik wil naar zee. Hm. Kijk hem nou eens. Op zijn kousen voet. Met je kloppen in je hand blijf je mooi te land. <laughs> Van de winter neem ik je wel mee met de spieringen. Je maak nou maar dat je thuis komt. Ik ben anders niet bang voor de zee. Nog betaalwezen ook. Van de boot af en naar huis. Alle nog natuurlijk. En los mannen, we vertrekken. En doe je klompen aan. Ja, daar. los. Voor los. Voor los. is is Voor Voor los. Voor los. Voor op het ijs met zo'n Voor in een wak. Klompen. Hou op, hou je kop, ik ben een landrot. Ik ben een echte schipper. Het ouderlijk gezag. Ja. Onzin. Als zo'n jongen naar zee wil, dan moet zo'n jongen toch naar zee. Maar vertel door, Tijne. Die nacht had ik een droom. De vermoeide gasten van Eneas begeven zich in aller eil naar het land toe en zetten op de kust van Libië aan. In, in een diepe inham leidt een plaats, daar een eiland dwars voorliggende al het water dat uit de zee komt op zijn zijden schudt en van binnen een haven en krommen boezem maakt. Van weerszijden staan geweldige steenrotsen. En een dubbele rij van klippen stijgerd met haar een kroon. Zo hoog in de lucht. Dat men daarvoor storm en onweider Veilig en stil achterliggen mag. Van voren duikt een spelonk onder de overhellende klippen. daarvan binnen zoet water en zitplaatsen. Van natuur uit steen gewrocht. Een verblijf. Voor de een verblijf voor de Eh uh, uh, Ariaan, ik was aan het dromen. Uh, heel ver weg was ik, in een ver land. Waar kom jij vandaan? Ik ben even naar de boot geweest. Ze zijn weggevaren. En jij mocht niet mee? De volgende keer, heeft papa gezegd. Maar je moet zeker nog een jaar naar school. Ach. Wat? Fijne wakker worden. Uh, ja, mam, ik kom. Hé, hey, niks zeg hoor. Nee, natuurlijk niet. Waar bleef je nou? Je bent nooit zo laat. Ik lag nog te dromen. Ik droomde dat ik ergens ver weg was in een heel vreemd land. In Libië. Libië? Hoe kom je daar nu weer bij? Nou, ik heb erover gelezen in een boek op school... Boeken en verre landen. Ga jij dan nou maar koffie zetten en de poos legen? Dromen is niks voor meisjes. Slaapt Aria nog? Ja, uh, die slaapt nog. Die heeft de hele nacht liggen dromen. Je hebt al een hoop gemist, confrater. Ja, ja. Ik wilde Josephine graag voorstellen aan Tine. Ja, mijn man zei ook al, we moeten nodig eens naar Marken. Ik hoor daar zulke spannende verhalen over. Ik zeg nou, dan wil ik die verhalen graag ook eens horen. Dus jij bent die Tine. Ik heb nogal wat overhoop gehaald, merk ik. Nou, het kost mij zelf al heel veel moeite om mijn man, de minister-president, te spreken. Maar ik begrijp... Gewoon het katshuis binnendringen, het torentje inwandelen en een vergadering binnenlopen. Petje af, dame. Je hebt al een hoop gemist, maar dat lopen we later wel in, mijn beste. Sigaatje? Nou, doe maar. Heb je altijd op Marken gewoond? Ja, dat wel. Maar we zijn er vaak verhuisd, gewoon op het eiland zelf. Ik zit er helemaal klaar voor. De avond is nog jong, steek maar van bal. Oh, dat is een aardige woordspeling, nietwaar? Steek maar van wal als je het over de zee hebt en over vissers. Ja, heel aardig, liefste. Nou, het was een paar weken later. Wat bedoel jij nou? Is dat een letter? Dat kun je toch wel zien. Wordt het een A of een D? Een A natuurlijk. Dat zie je toch? Waarom een D? Nou ja, dit? Dit is de A. De A van Aria. Hoe is het binnen? Nog steeds ruzie? Nee, ze hebben woorden. Zo noem je dat toch? Maar het gaat wel alsmaar over hetzelfde. Het komt volgens mij door de ta. Weet je, alle andere vaders die komen thuis en die zijn trots als ze wat gevangen hebben. Of die vertellen je waar de beste plekken zijn om te vissen. Hij heeft er geen plezier in. Ta is geen echte vissen. Ik ben bang dat je gelijk hebt. Ze hebben het wel eens over jagersinstinct. En dat heeft hij niet. Maar we zitten ook te dicht op elkaar. Het zou misschien helpen als we meer ruimte hadden. Een ander huis. Ja, maar dat ziet er voorlopig niet in. We hebben veel te weinig geld omdat we te weinig uitvaren. En papa gaat ook slechter zien. Hij wordt alles maar voorzichtiger. Slecht weer op komst, roept hij dan. En dan moet je eens kijken naar de lucht. Zo'n heldere blauwe hemel. Nee, het is niks gedaan. Ja, en Mem is ook alles maar uit de muur. Hè? Sst, daar is ze. Ik ben de moeder van Dirk. Ja, ik wou het maar geregeld hebben. Daarom ben ik vanochtend nog even langs gegaan. Maar ja, of het nou het geld is of iets anders... Ik weet het niet. Het lijkt wel of ze niet willen toehappen. Je weet het toch wel, van het van Klaas... Staat op trouwen. Ze wil het huis ook. Zeidje van Klaas? Die dienstbode is bij de burgemeester? Ja, die. Gaat die dan trouwen? Ze is nog maar net weduwe. Ja. Ze heeft kennis gekregen aan iemand aan de vaste wal. Maar die langbroek wil niet in het huis van zijn voorganger wonen. Het is toch een prachtig huis. Dat is het. Zeg, Grietje. Jij kent de eigenaar van dat huis, toch? De oude wolmet bedoel je? Ja, die ken ik. Kan jij niet eens met hem gaan praten? Ik kan het eens proberen. Praten? Daarover. Nou, wat denk je? Je het eerst aan de overkant is. man, ik niet zo uit. Het water is veel te koud. Ze moeten doorzwemmen. Dan wendt het wel uh. voor ze. Hé, hey, Arian, volhouden. Laat je niet op je kopje binnen. Hup, Hup, Arian. Hup, Arian. Hup, Arian. Hup, dirk. Arian. Kom op, Hup. Kom op. Zie je dat, Tijne? Hier ligt voorop. Hij liet. Ja, hij is gewonnen. Dat had je niet verwacht, hè? Ja, Ariel. Hij was veel sneller. Ja, hij hij kan... sloot zich uit. Maar ik weet wel waarom. Oh ja? Waarom dan? Nou, dat zal ik je nog wel eens uitleggen. Hé, Tijne? Doe toch niet zo flauw? wat deden jullie trouwens vanochtend bij het weiger? Oh, bij? oh niks hè Dirk? we hebben het wel gezien, nu jij en ik. wat hebben jullie gezien? jullie moesten vreselijk lachen. oh ja. <laughs> Dirk heeft iets moois uitgehaald. er stond daar weer zo'n hele rij mannen te wachten voor het gemak. ze moesten allemaal kakken. Ze hadden allemaal een krant bij zich. We hebben net zo lang gewacht tot al die mannen geweest waren. En toen moest K.A. de post lopen nog. Hij ging het gemak binnen, deed de deurtje dicht en ging zitten kakken. En toen wij erop af. Toen werd ik heel, heel snel een stukje hout tussen de deur gestopt. En daar zat hij. In de strontlucht van de hele rij die daarvoor was geweest. En in zijn eigen strontlucht. En hij maakte schreeuwen. Het was niet om te horen. Dat vind ik jullie leuk. We kwamen niet meer bij van het lachen. Nee, wij moeten daar niet om lachen, hè Luutje? Ach, meiden. Ik weet waar jullie gaan wonen. Wat weet je dat? Ik heb het gehoord van mijn mem. Zo, en waar gaan wij dan wonen? Buurt 11. Dat is jullie nieuw huis. Nou, ik geloof er niks van. Ik heb het van mijn moeder. Die heeft een goed woordje voor jullie gedaan. Kom, Aria naar huis. Ik wil wel eens weten wat daarvan waar is. We weten we nog niks Nou voor mij hoeft het allemaal niet Buurt elf Maar dan wonen we tenminste eindelijk op onszelf Niet voortdurend bij Bappe en oom Piet Bappe is de enige echte visser Die weet er heel wat van Oom Piet Hoe is het afgelopen? Gaan we verhuizen? Afgelopen? Afgelopen? Hoezo afgelopen? Ik weet van niks Nou daar worden we ook niet wijzer van Kijk daar komen ze wij gaan verhuizen. Ik zie het in jullie gezicht. Dan heb je dat goed gezien. Het is geregeld. We krijgen het huis. We zijn zeidje van Klaas te Slim afgeweest, hè, Buus? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. <laughs> en het geld van Bappen, dat heeft ook een handje geholpen. Dat hoef je er nou weer niet bij te zeggen. Lekker hè, Piet? Je krijgt een bedstee voor jezelf. Je Doen maar. Ik weet van niks. Nou ja, hij merkt het vanzelf, al als het zover is. Nou, en wij gaan een hele mooie tijd tegemoet. En, en weten jullie waar dat huis staat? Jullie raden het nooit. Buurt elf. Hoe weet je dat nou weer? Tja. Ook aan ons gezicht. Ja, ook aan jullie gezicht. Van Ludje hoor. Ludje heeft het ons verteld. Oh. oh. Dat er, er zijn zoveel vrouwen die alleen maar voor hun man en kinderen willen zorgen. Ja, maar die markt, moeten daar toch uh... ook de kans ja. voor. Ja, in essentie, mijn liefste, niet in het algemeen. Ik ben het absoluut met je oneens. De bijdrage van vrouwen aan onze samenleving is van onschatbare waarde. Ja, maar dat ontken ik niet. Ik zeg alleen maar dat ze hun plek in de schaduw moeten koesteren. Er zijn de vrouwen die zelfstandig een loopbaan hebben en veel goed doen voor de natie. En er zijn de vrouwen die. Nou oh ja, zeg maar, de steun in de rug zijn voor de mannen die onze samenleving in de vaart der volkeren opstuwen. Ik ben blij dat we op Marken niet zo kortzichtig denken. Pardon? Ik heb daar leren dromen. Ik heb daar leren verlangen naar andere werelden. Mijn ouders waren ook traditioneel. Die vonden ook dat meisjes thuis hoorden te blijven, dat vrouwen hun kinderen en hun man moesten verzorgen. Maar ze zijn nooit boos geworden als ik mij daaraan ontrok. Ik wilde gewoon meer zijn, begrijpt u? Maar jij komt toch niet naar Den Haag? Alleen maar om over Marken te praten, is het wel? Ik wil graag iets doen voor het eiland. Voor de gebieden daaromheen. Er is zoveel werk. En er is zoveel onbegrip en zo weinig kennis. Daar moet toch iets aan te doen zijn? Mm -hmm. Daar zouden wij een uh, positie voor moeten creëren, collega, toch? Ik ken het eiland slecht. Marten is er wel eens geweest. In de tijd dat ze hofdame was bij koningin Wilhelmina. Dat is alweer een tijd geleden, hoor. Maar dat kan ik me nog herinneren. Nee, vertel het door, Tijnen. Schenk mij nog eens bij me, maar. Jan, wat lees je? Ik lees in de Bijbel. De brieven van Paulus. Paulus was een reiziger. Een reiziger? Ja, dat zou ik ook wel willen worden. Wat zeg je? Doe er niet toe. Laat maar. Zou jij wat voor, jij wat voor mij, mij willen, willen Te tekenen? tekenen? Oh ja, ja hoor, graag. Ja, maar vreemde landen, dat wil hij natuurlijk ook graag. Hij leest dezelfde boeken als ik. Misschien lukt het hem nog wel eens. Hem wel, misschien. Hoewel, een doof op een schip. Ik weet niet of ze zo iemand kunnen gebruiken. Kijk eens, wat een prachtige planten. Mooi, Jan. Nog wat tekenen? Ja, leuk. Ach, wat wil ik nou toch eigenlijk allemaal. We hebben het toch goed nu? Een heerlijk huis voor onszelf. En alles staat in bloei. De vogels zingen, de zon schijnt. Ik heb geholpen bij het hooien. Wat zeg je? Geholpen bij geholpen. het bij. hooien. Oh, oh ja, natuurlijk. En Ariaan, Ariaan. Is, met is met de... de Hooi, Hoi, schuif. schuit, ah, ja, weg. Ja, naar de vecht. Precies. Wie is dat? Wie heb je getekend? Dat ben jij. Lijkt het? Ben ik dat? Goh, ik wist niet dat niet ik... Niet goed. Dat... Jawel. Maar ik wist niet dat ik er zo uitzag. Geen kind meer om te zien. Wil je het houden? Dat kan toch niet? Teken het over. Op papier. Je krijgt het van me. Dat is heel lief van je, Jan. Wat zeg je? Oh, dat. Dankjewel, dank je wel, Tijne. Tjonge, jonge, Tijne, wat ben jij ijverig. Die vloer is nog nooit zo schoon geweest. Dat moet ook wel, in ons nieuwe huis. Alles moet blinken. Ja, maar we moeten ook een beetje tijd maken om wat gezellig te kletsen. Vind je niet? Als u dan over vroeger vertelt... Ik hoor dat zo graag. Over vroeger. Ja. Kun jij je nog herinneren dat we straatverlichting kregen? Ach nee, dat kan natuurlijk niet. Toen waren jullie pas drie. <laughs> Heb ik je ooit verteld van Simon? Was dat die zich zo hees geschreeuwd heeft toen hij in een put was gevallen? Dat zeiden ze tenminste. Hij had inderdaad een gekke schorre stem. Maar Tijne, je moet me alleen beloven dat als ik het je vertel, dat je het niet na gaat doen. Jullie tantes en ooms haalden als kinderen soms hele gekke streken uit. Wij doen nooit kattenkwaad, kwaad, Ariaan en ik. Nou ja. <lacht> nou luister, die Zijmen, hè? die Zijmen was lantarenopsteker. En net als de lantaarnopsteker die we nu hebben, had hij zo zijn vaste volgorde. Bij het invallen van de schemering begon hij op de Moeniswerf. En dan ging hij verder over de rozenwerf, ja, grote ja. werf, witte werf, m'n ja, dat doet hij van nu ook. Hoor. Nou, precies. Nou, en als hij dan aan de haven kwam, hè, dan kon hij op een zomerdag bijna meteen weer met uitmaken beginnen. Zo lang duurde dat opsteken. Afijn. op een avond waren mijn zuster Gerke en Ale en Lijsje van de Bakker hem nagelopen. Oh ja, er waren ook een paar jongens bij. Arie Roos ja. en je oom Dirk Boes. Ja, ja die was toen ook nog, een, nog maar een jongen. Goed. Nou, zij gaan achter Seime aan, op een veilige afstand, en doven alle lantaarns achter zijn rug weer uit. Ja. Nou, ze moesten op elkaar schouders klimmen om het te doen. Het was nog een heel kawei. En ze mochten er vanzelf geen leven bij maken, anders zouden ze gesnapt worden. Nou, Seime komt op de haven. Hij kijkt om zich heen en ziet het hele dorp donker. Nou, je kan bij de oude haven helemaal naar mijn curve kijken, hè? Ja. En nergens er liggen nou, en die. Nou, die qua jongens die waren schuilgekropen onder de huizen langs de Nieuwe Haven. En volgens Ale moesten ze zo lachen dat ze zich bijna verrieden. Maar voor Sijme voor was het de moeite niet om alles weer aan te steken. Dus Sijme loopt de hele weg terug om na te gaan of er echt niet eentje meer brandt. En toen hebben ze... Alles achter zijn rug weer aangestoken. Ja, ja. Dus... Toen zij me op de rozenwerf kwam en hij wil over de dijk doorlopen naar de moederswerf, kijkt hij op zij en ziet de lantaarns op de mekerf branden. Nou, <lacht> toen had hij echt wel in de peiling dat hij in de maling werd genomen en ze hebben moeten rennen voor hun leven die avond. Nou, en, en het was hun geluk dat zij me niet zoveel stem had. Niemand hoorde zijn geschreeuw toen hij een achterna zette. Ik weet nog dat er de andere zondag in de kerk over gesproken werd. Zelfs de dominee had het erover in zijn preek. Was dat die dominee die dronken in de kerk stond? Nee, dat was nog langer geleden. Dat was een hervormde. Een keer, op Goede Vrijdag, kon hij maar met moeite rechtop in de kansel staan. Maar dat heb ik alleen van horen zeggen, want wij waren toen al overgestapt naar de gereformeerde kerk. Ja, omdat het moest van papa. Precies. Je grootvader was behoorlijk modern in zijn tijd. Zo, en nu doen we de luiken dicht. Morgen weer vroeg op. Er moet nog heel wat hooi naar binnen. Dus Ariaan was horizonten aan te verkennen. En jij was nog steeds thuis hè? Ja. Ik kon daar vaak zo boos om worden. Muiden, weesp, nichtenvecht, nederhorst en berg, vreeland... Luna, Luna sloot. Het helpt allemaal niks. Hij zit daar en ik hier. En mijn voet doet pijn. Tijnen, kom eens gauw. Kijk eens wie we hier hebben. Post, voor de jonge juffrouw. Voor mij? Ja, een brief van... Uh, uh, ach, kijk zelf maar. Ja, een brief. Helemaal uit Loenen aan de vecht. Oh, maak hem maar snel open. En bedankt, postbode. Geen dank. Graag tot de volgende keer. En wat schrijft hij? Eh, uh, lieve Tijnen, wij We liggen met, met onze boot vol in de, de vecht, vecht bij Loenen. Wat is het allemaal anders dan bij ons? Er staan nu enorm grote villa's met theekoepels. En daar zitten ze soms met z'n allen thee te drinken. Je weet niet wat je ziet. De dames zien lange japonnen van glanzende stof in allerlei hele lichte kleuren. Niet zo donker als wij erbij lopen. En de heren, die dragen allemaal lange broeken en zwarte jassen. Moet je nagaan. Op een gewone weekse dag. Vandaag zag ik ergens een meisje. Het leek een beetje op jou. Ze rende op zo'n heel mooi strak geschoren gezon... Achter een konijntje aan. Maar al die tijd hield ze een wit parasolletje in de hand. Geen gezicht. Wat een aanstelste. Het meest gekke nog zijn al die bomen die hier staan. Er zijn zulke grote bij. Ik wist niet dat bomen zo hoog konden groeien. En dan ook nog allemaal vogels die ik nog nooit gezien heb. Vandaag zijn we in nichtenvecht geweest. We hebben wel gelachen. Want de herenboer die ons hooi wilde kopen, deed net alsof het hem in niks interesseerde. Maar papa had het natuurlijk wel door. Hij wilde dat onbrandbare Markerhooi van ons maar wat al te graag hebben. Verder is het natuurlijk heel rustig hier. Ik zou natuurlijk veel liever op zee varen. Ik vind de zee al veel mooier. Maar die is ook veel gevaarlijker. Ik droom er wel eens van. Een soort nachtmerries. Dat ons eiland overstroomd wordt door de zee. Enorme watermassa's. De huizen die stuk geslagen worden. Schipmasten die weer knakken achter muzieverhoudjes. Kerktorens die instorten. Schreeuwende mensen. En dan ziektes die uitbreken. Een epidemie van tyfus. Zoals dat vroeger ook gebeurde. Papa heeft het me verteld. En alle mensen sterven. En dan gaat de gaan rond in het dorp en doet alle namen van de doden. Zij je van Klaas is overleden. Langbroek is heen gegaan, ook haar broer Dirk Langbroek. Pappen leeft niet meer, en Tijne Schipper is eveneens. Maar ik lig hier lekker in het tooi. en gelukkig zijn het allemaal maar dromen. Gelukkig zijn het allemaal maar dromen. Ja, gelukkig wel. Wat haalt de jongen zich allemaal in zijn hoofd? Papa heeft hem natuurlijk weer bang weten te maken met al zijn vertelsels. En kijk eens hoe goed we het hebben. Hier, in ons nieuwe huis. Dan hoef je toch niet zulke nare dingen te dromen. Misschien is hij bang dat het niet zo blijft. Ach, we hebben het toch nooit zo goed gehad. Rampen moeten ons maar bespaard blijven. Maar het werd jullie niet bespaard, toch? Nee, minister. Het werd ons niet bespaard.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 De muziek was van Paul Biemans, techniek Antoinette Dreugen en Dirk de Boer, productie Marianne Plas. Deze hoorspelserie kwam tot stand in samenwerking met theatergroep Toetsteen.